Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump heeft zijn telefoon weer gevonden. We know the president is awake and he is lying. Trump slingert een hele rits berichten over fraude op Twitter. Hij zegt dat er stiekem tienduizenden stemmen zijn binnengebracht toen de stembussen al dicht waren... Maar daar is geen bewijs voor, zegt deze onafhankelijke toezichthouder tegen CNN. There is no evidence of any kind of voter fraud. There is no evidence of illegal votes being cast, and there have been very few complaints about how this has run. Ondertussen bereidt team Biden de presidentswissel al voor. Ze kijken naar nieuw personeel en ze maken ook een plan als Biden wint en Trump niet wil vertrekken uit het Witte Huis of de boel niet goed wil overdragen. Actievoerders van Viruswaarheid demonstreren in het centrum van. Ze zijn klaar met de coronaregels en willen weer terug naar een leven in vrijheid en onderlinge verbondenheid. Ook vragen ze zich af of corona wel echt zo gevaarlijk is. Geen Here's key race, alert. race alert, maar een stook alert voor Groningen en Drenthe. Het RIVM roept op om daar geen hout te stoken. Omdat er weinig wind staat, blijft de rook lang hangen. Mensen met luchtwegaandoeningen kunnen daar veel last van hebben. Een hamburger of nugget scoren in de McDrive in Apeldoorn kan voorlopig niet... Het restaurant is per direct dicht omdat de coronaregels er niet gevolgd zijn. Ze kon je vannacht om half twee nog steeds door de drive rijden. Terwijl alle restaurants om één uur s'nachts dicht moeten. Het is nog 48 dagen tot kerst. Maar dat het geen normale kerst wordt, dat is al wel duidelijk. Door corona is ongeveer alles dit jaar anders. Ook de kerstborrel. Veel bedrijven slaan die dit jaar over. En dat merken ook winkels die feestkleding verhuren. Dit is het rek waar wat we verhuurd hebben. Normaal hebben we... En meerdere van dit soort rekken hangen, zeker in deze tijd, in voorbereiding naar de, naar de feestdagen. Uh, maar nu hangen er uh, ja, op dit moment drie rockkostuums en, uh, en hier een gewoon kostuum. Het past nu uh, helaas met gemak op één uh, rek. En dus is december deze keer voor hun niet echt een feestmaand. Krijg je nog het weer, het blijft helder en koelt vanavond snel af tot 2 tot 6 graden vannacht. Morgen begint zonnig, later zijn er meer wolken en 14 tot 18 graden is het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 U drie hebben we onder meer uh, het uh, gedicht van de dag. Ik ben er nog niet uit, uh, Albert-Jan. Nee, dus je, al... heb, je hebt zo'n megastapel gegeven dit keer. Iets meer dan een half uur tijd. Ja, man. maak me even nerveus. Uh, <laughs> ja. zeg maar. En uh, ja, we hebben nog veel meer andere onderwerpen. Want wat staat er nog op het programma? Natuurlijk over een tweetal platen hebben we tijd voor Pit Report. Uh, er is, wordt, dit, wordt dit weekend niet gereest in de Formule 1. Maar natuurlijk hebben we wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat over een tweetal platen.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 Een poging waagde om dit plaatje te zingen over Jan. Toen herkende ik het toch. Hè? Dus ja, ik bedoel het inderdaad. Maar hoe die ook weer het heet. heet. Maar gelukkig hadden we Andor nog. Je Race de single race Radio. Pit Report. Pit Report. Dit weekend uh, hebben we vrij wat betreft de uh, Formule 1 uh, race. Uh, volgende week dan, uh, moeten we weer aan de bak. En dan gaan we naar Turkije toe uh, trouwens. Maar er is wel het een en ander te melden uit de wereld van de Formule 1.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 Nee, om tien over één is de race al. Zet het alvast in je agenda. Dat je niet twee uur te laat je tv aanzet, ja, koper. Dus uh, even opletten hè. Hier is uh, de muziek van Cladders Nights. En de license to kill. Uit, uiteraard gelijknamige James Bond film. Hey baby. Thought you were the one who tried to run. Films die worden ook uitgesteld uiteraard door corona. En dat geldt voor de nieuwe James Bond-film eveneens. De oude License to Kill die is destijds gewoon doorgegaan natuurlijk. En de de met dat singeltje uit de jaren tachtig. Vorige week hadden we het over een donker circuit... waar in één keer een bak licht vandaan kwam, Albert-Jan. En het bleek een lichtshow te zijn voor een...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 2020 om een geweldige DJ-set te streamen van cm.com, Circuit Zandvoort, Zandvoort, moet ik zeggen. Luister dan vanavond naar amf.tv. En dat, wel op, uh, dat begint vanaf 8 uur vanavond, amf.tv. Wat kan je dan verwachten? Dit jaar wordt de Amsterdamse muziekfactory op een revolutionaire nieuwe manier gevierd.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 En bereik je dan voor op een hartstikke online feest vanavond... met een spectaculaire lichtshow op het circuit Zandvoort. Dat gaat uh, inderdaad onwijs gaaf worden... want ze hebben daar heel veel uh, LED-verlichting voor gebruikt. Een ja. megashow met hele goede DJ's. Vanavond dus uh, live vanaf uh, 8 uur via A -F -M -A AMF. AMF Amsterdam de Music Factory.tv. En dan kan je het allemaal gaan volgen met ook de beelden vanaf uh, CQ Zandvoort. En hier is de J.K.'s band.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 want ook Siam en Jack verdienen een thuis. Dus ga voor Simon of Jack naar het Kennen met Thuis. Of de andere leuke dieren die daar wachten op een nieuw baasje... aan het eind van Zandvoort in Nieuw-Noord. Er zitten alle dieren van Kennenblad te wachten op een nieuw baas. Zeker de moeite waard om een keer te gaan kijken. En kijken welk dier je kan redden, om het zo maar even te zeggen. We gaan een disco klassieke draaien en dan nog live ook, hè. Ik ga zo dadelijk vertellen welke dat is. Disco-klassieke van uh, Aura in uh, Like I Like It. Zo dadelijk zos live. Samvoort op zaterdag live. Samvoort op zondag live. Maar eerst deze van Fleetwood uh, Mac. En de Little Lies.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 Maar ook Carole King was enorm onder de indruk van dit optreden van Aretha Franklin. One Aretha Franklin! Dit concert, uh, Albert Jan, met inderdaad uh, Obama, die helemaal uh, emotioneel werd. En uh, uiteraard uh, ook uh, de schrijfster uh, van, uh, van die plaats. We gaan hem doen trouwens, meteen erachteraan uh, uh, Klokslag half tien, nou dat is het niet, maar uh, zo heet het uh, gedicht uh, wel. Om klokslag half tien, het gedicht van vandaag. En hij staat in de top vijf van uh, onze collega Fred Heij. Oh, die zo meteen om zes ja. uur is, oké. Okay. Loop ik over straat.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 Zijn van al mijn vrienden. Want toen ik status had en geld, stond iedereen toch voor mijn deur. De een vroeg wat te lenen, en een ander vroeg om tijd. Ja, ik was goed voor alle centen, maar dan heb ik nu dus spijt. Om klokslaag, ga op tien. Vind ik mij verdien, op loslaag al op tien, heb ik weinig te wensen. Met wat gezelligheid omheen me en met mijn biertje aan de baan Dan denk ik even niet aan morgen, want de weg duurt nog zo lang. Maar waren wijze lessen, nu loop ik doelloos over straat. Ik ben vergeten door mijn vrienden, maar ach, wat was die vriendschap waard? Om klokslag half tien, begin mijn kroegen weer te leven. De waar zit vol met mensen,